Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio's is teleurgesteld... als de quarantaineplicht uiteindelijk niet doorgaat. Die moet gaan gelden voor mensen die nauw contact hebben gehad... met een coronapatiënt en voor mensen die terugkeren uit risicogebied. Gisteren stelde minister De Jonge de plicht een paar weken uit na kritiek van Kamerleden. Volgens Bruls is haast geboden omdat er juist nu vakantiegangers terugkeren uit oranje en rode gebieden. Bruls wil snel kunnen ingrijpen als mensen quarantaine weigeren. Het nieuwe wetsvoorstel om onvrijwillige seks en seksuele intimidatie strafbaar te maken is te vaag. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak. Het is volgens de koepel van rechters niet duidelijk genoeg wat precies seksueel ongewenst gedrag is en waar de ondergrens ligt. De Raad heeft ook kritiek op het verbod op taakstraffen voor seksueel misbruik. De reddingsbrigade wil een beter waarschuwingssysteem langs, de hele, langs het hele Noordzeestrand. Elke 500 tot 1000 meter zou er een mast moeten zijn waar met vlaggen wordt aangegeven of het veilig is de zee in te gaan. Volgens de reddingsbrigade zien mensen de vlaggen nu te vaak over het hoofd. Er moet ook meer worden gedaan aan voorlichting over de gevaren van de zee en de betekenis van de waarschuwingsvlaggen. Afgelopen zondag verdronken vier zwemmers in de Noordzee. één in Wijk aan Zee, één in Zandvoort en twee in Den Haag. De Rabobank heeft door de coronacrisis een slecht eerste half jaar achter de rug. De winst duikelde omlaag van 1,2 miljard euro vorig jaar naar 227 miljoen euro dit jaar. De bank verwacht de komende tijd dat veel leningen niet terugbetaald kunnen worden doordat klanten in problemen komen. Het weer nog zon en wolken en een toenemende kans op buien met onweer, hagel en veel regen. Het wordt 29 tot 33 graden. Ook morgen weer kans op regen en onweer, dan wordt het wel wat minder warm.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 It's a different world. Go on and find the girl. Come on, come on it's dance for me. Despite the heat, it'll be alright, baby. Don't you know? Oh whoa. Samen in de serie, Joe Cocker. Goedemorgen Zandvoort, het is donderdag 13 augustus, de achtste warmste dag. Maar veel belangrijker, mijn moeder is deze week 75 geworden. En uh, ja, ik vroeg haar, uh, wat, uh, wat gaan we doen? Ik ga het eerste uur alleen maar jouw muziek draaien. En zegt ze zegt ja, Joe Cocker, Robbie Williams, Queen. Dus we hebben vandaag een nieuwe muziek samenstellen voor het eerste uur. Dat is mijn moeder. En ze luistert en van harte gefeliciteerd. En uh, ja, eerst hoort natuurlijk dat ene nummer erbij. En dat, is, dat heb ik zelf uitgekozen. Louane. Les âmes on de lit en ligne Dans les hôtels sur les parkings pour fuir toute cette mêlée Le cœur des villes, la mauvaise mine des coups de het drukprogramma vanochtend. Om half elf Jelmer met de laatste nieuws. Kwart voor elf eh, even het interview van gisteren wat Jaap had met de burgemeester. Om kwart over elf eh, horen we Jaap dan zelf over het programma Alternative FM vanavond. Half twaalf jazz is niet eng. En om kwart voor twaalf Kino stuy. Mijn naam is Walter Sans. ik ben tot twaalf uur bij je. Goedemorgen.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 De begin, de begin, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tu amo me quieres. Quiero volver a empezar. De begin Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber Si todo se olvida Para volver Ahí fue el... Día EN día te hacías un poco más, ¿Quién me iba a decir que una vez perdería y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver? Ik wil las cosas zien, de Ik si me quieres para volver a empezar Om Bravo. Ja, het kan eigenlijk niet harder. De zon schijnt al zo hard, maar dan komt het erbij. En dan loopt het echt op naar 31 graden vandaag. Vanaf 5 uur verwachten ze dan regen vanmiddag is 5 mm. En dan vanaf 1, 9 uur vanavond gaat het onweeren En dan nog weer 10 mm. Ja, don't stop me now, queen. Lekker om die weer eens te horen. En dat allemaal met dank aan mijn moeder. Goed, um, zometeen nog twee platen en dan hebben we Jelmer weer. Want hij appte mij al, er is veel gebeurd vannacht in Zandvoort. Onder andere is met arrestaties. Corona gevallen gisteren. Dus uh, dat horen we zometeen allemaal om uh, half elf. En tot die tijd, Barbara Streisand. En daarna, Betty White. White. Let the music play. Ja, dan is het uh, half elf geweest en uh, hij hangt weer hoor. Jelmer, goedemorgen. Ja, ja, laat de muziek maar spelen hoor. Ja, ja, ja, ja nee, eerst even het nieuws. Uh, Jelmer, dan gaan we gewoon straks ja, weer door met ja. muziek. <laughs> nee, de type van het nummer bedoel ik. Ja, absoluut. Let the music play. <laughs> ja. Uh, ja, ik heb weer... Uh, er is uh, genoeg gebeurd, zeker uh, de, tussen afgelopen avond en nu... En ja, voor de rest is er afgelopen 24 uur ook weer genoeg gebeurd in de omgeving van Zandvoort. Dus dat heb ik even op een rijtje gezet. Nou, ik ben benieuwd. Om te beginnen, dat er gisteravond een aanhouding heeft plaatsgevonden in Zandvoort. Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond twee mannen aangehouden... ...die gezocht werden voor de moord of betrokkenheid bij de moord op Bas van Wijk... ...de 24-jarige Bathoeverdorp, sorry... De, de 24-jarige Badhoeverdorpen werd zaterdag doodgeschoten in Park de Oeverlanden in Amsterdam... Uh, ...waar over veel commotie ontstond. Uh, de twee verdachte mannen van 26 en 20 jaar oud, afkomstig uit Amsterdam... ...werden door een arrestatieteam op de burgemeester Engelwedstraat in zandvoort klemgereden gereden en ingerekend. Uh, in Amsterdam werden op diezelfde avond op diverse locaties drie andere verdachten opgepakt. Het zijn eveneens Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar oud... Ze zitten allemaal in volledige beperking, wat betekent dat ze alleen hun advocaat mogen spreken. Uh, verder wil de politie niet ingaan op de zaak en is uh, druk bezig met het onderzoek uiteraard. Um, dan het volgende. Zandvoort uh, scoort de afgelopen twee weken hoog met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Dat schrijft het Haarlems Dagblad. Uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat 64,3 bewoners per 100.000 zijn besmet. Dat komt neer op 11 besmettingen. Uh, Zandvoort is, is uh, door de toeristische aantrekkingskracht... ...schrijft het uh, een gemeente die meer risico loopt dan andere plaatsen. Um, ook Bloemendaal wordt uh, door een hete weer in de vakantieperiode overspoeld met dagjesmensen. Uh, local burgemeester Henk Wijkhuizen van Bloemendaal besloot zaterdagavond in te grijpen. Uh, hij liet na overleg met de veiligheidsregio uh, kennenbeland het... Uh, het strand om half elf ontruimen vanwege honderden feestgangers die toen nog aanwezig waren op het strand. Uh, Bloemendaal kreeg de afgelopen 14, 14 dagen te maken met acht nieuwe besmettingen. Uh, Dan kijken we nog even verder de regio in, want natuurlijk uh, net over de grens van Noord-Holland uh, ligt Hillegom. Mm -hmm. En uh, dat lijkt daarentegen uit de grootste problemen te zijn. Want een maand geleden gold het dorp nog als een van de grootste brandhaarden voor corona. Ja. Uh, na natuurlijk uh, die besmetting in het café. Mm -hmm. Maar uit de nieuwste RIVM-cijfers blijkt dat nu slechts vier nieuwe besmettingen zijn Gelukkig. geconstateerd. En dat Hillegon uh, zelf scoort onder het uh, regionale gemiddelde. Dus uh, in ieder geval voor die plaats uh, een positief iets. Nou, maar dat, ge en, dat geeft ook uh, dat... hoop, uh, Jan. Maar dat betekent dus dat als er inderdaad zo'n ja. brandhaard is, dat het dus te beheersen is. Als je maar inderdaad aan de ja, maatregelen zeker. Dus Ze hebben daar echt flink maatregelen ja. genomen. Ja. Als, je het, als je het maar klein houdt, zou ja. ik ze willen zeggen. Um, dan nog het volgende. Uh, zoals ik net al zei, het zal niemand ontgaan zijn dat het aantal besmettingen in Zandvoort de afgelopen dagen aan het stijgen is. Um, woensdag werd ook duidelijk dat een aantal Zandvoorters die lid zijn van SV Zandvoort ergens een besmetting hebben opgelopen... Uh, het bestuur van de voetbalvereniging wil geen enkel risico lopen en heeft besloten om alle activiteiten tot en met zondag 23 augustus op te schorten. Dat is dus een periode van uh, ja, twee weken. Ja. Uh, uh, er zijn uh, een aantal uh, besmettingen van COVID-19 geconstateerd bij leden van de vereniging. Uit voorzorg heeft het bestuur haar verantwoordelijkheid dus genomen en besloten om alle trainingen en of oefenwedstrijden af te gelasten. En uh, de vereniging die op vrijwilligers rust en waarbij de personen ook dagelijks aan het werk zijn voor een werkgever, uh, uh, vraagt dit extra uh, uh -huh. oplettendheid natuurlijk. Ja. Uh, het is dan ook begrijpelijk dat zij niet in de positie, uh, dat ze de mensen niet in de positie willen brengen om een kans op besmetting op te lopen tijdens deze vrijwillige werkzaamheden. Uh -huh. Um, wat dit gaat betekenen, uh, dit betekent dus voor iedereen uh, van S.C. Sanford, zowel de senioren, inclusief de selectie en alle jeugdteams, geldt dat de trainingen pas weer vanaf maandag 24 augustus van start kunnen gaan. Uh, en ja, en de oproep uh, van de voorzitter Jan van der Lende uh, luidt, blijf fit, maar vooral gezond en ga verstandig om met de geldende regels. Het virus heeft geen voorkeur, maar besmet iedereen die zich ervoor openstelt, bewust dan wel onbewust, ja. zegt hij. Ja. Um, uh, dan nog even iets. Uh, twee coronavrije vrije nieuwtjes. Gelukkig. Uh, woont u een oproep van de gemeente? Uh, woont u in de gemeente Zandvoort en heeft u kennis of ervaring met ruimtelijke ordening, economie, samenleving, duurzaamheid of mobiliteit? En uh, lijkt u het interessant om, uh, om op 15 september mee te denken over de uitdaging voor Zandvoort en Bentveld in de toekomst? Dan kunt u zich aanmelden voor een expertgroep omgevingsvisie van de gemeente... Voor deze groep zoekt uh, zoek de gemeente-inwoners met een specifieke expertise... die willen meedenken over de scenario's voor toekomst, het dorp in de toekomst. Um, vraagstukken als uh, hoe zorgen we voor een duurzame economie... en uh, die ook het hele jaar door uh, duurzaam blijft. En uh, hoe blijft onze badplaats aantrekkelijk, maar ook nog prettig om in te wonen. Uh, en dan komen ook de zaken als de woningmarkt en de schaarse ruimte in het dorp te pas... Uh, de eerste expertmeeting is dinsdag 5 september van half 4 tot half 6. Aanmelden kunt u zich via omgevingsvisie at .nl. Ja. Uh, Dan nog als laatste. Mm -hmm. uh, de resultaten van het experiment met het afvalscheiden op het strand zijn positief. Vorige zomer zijn er al vier afvaleilanden op het strand geplaatst... met containers voor plastic, glas, papier en restafval. Uh, uit deze evaluatie blijkt dat strandbezoekers met name glas en papier uh, al goed scheiden als ze altijd het uh, dan weten te vinden natuurlijk. Mm -hmm. uh, de containers voor plastic uh, bleken nog vaak te vervuild. Uh, hier zijn ook maatregelen voor genomen uh, om nog duidelijker aan te geven... dat het uh, alleen een plastic container is. Uh, Sparne Landen uh, wil ook weer een volgende stap nemen. Uh, dat is om te kijken naar het, uh, hoe we het afval kunnen hergebruiken voor nieuwe producten... door bijvoorbeeld straatmeubilair van te maken. Uh, er ja. wordt uh, samengewerkt voor het experiment met verschillende strandpaviljoenen... En uh, deze zijn al dan lang bezig met duurzaamheid en uh, dus die zijn ook heel enthousiast om natuurlijk daaraan mee te doen. Ja. Uh, nog even leuk om te noemen is, als afsluiter is ja. dat vanmiddag in het tweede uur van ZFM Lunchroom uh, Daan Strang van de Beach Cleanup Tour uh, bij ons aan de lijn uh, is. Dat goed. Uh, met hem bellen we over zijn schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. En uh, zijn ervaringen over de etappes langs Zandvoort uh, die morgen en overmorgen gaan plaatsvinden. Ja. Uh, ja, dus, hij uh, komt uh, dus volgens mij morgen aan in Zandvoort en dan gaat hij, uh, zaterdag loopt hij door ja. naar Noordwijk. En dan slaapt hij in ja, huis ter duin, Dat hebben ze hem aangeboden, dat vind ik echt prachtig. Ja, ja nou, dat uh, onder meer dus vanmiddag van 1 tot 3 op Zerf en Zandvoort. En uh, tot zover ook het nieuws overzicht. Dankjewel Jelmer, een hele, heel verhaal weer. En, uh, er gebeurt toch best ja. wel wat in ons dorp ja zeker het is echt uh, ongelooflijk <laughs> goed ik ga door met de playlist van mijn moeder mijn moeder is 75 geworden en die heeft allemaal een mooie zeer. dankjewel die heeft allemaal mooie plaatjes onder elkaar gezet dus dit eerste hele uur alleen maar haar muziek en dus onder andere Stevie Wonder dus deze But you can tell right away Stevie Wonder met Sir Duke. En dan gaan we natuurlijk over Duke Ellington in de tijd van de Big Bands. En daarvoor horen we Jelmer met een hele waslijst aan dingen... die alleen al gewoon gisteren gebeurd zijn. Dus er gebeurt veel in ons dorp. Door met de muziek. Ik heb uh, Simply Red klaarstaan. Dat is de allernieuwste. Die we... Ja, ze maken nog steeds nieuwe platen. En die klinkt gewoon net als vroeger. En na dat uh, nummer van Simply Red... hoor je het gesprek van... Uh, het gesprek wat Jaap gisteren hield met de burgemeester. En dat gaat naar aanleiding van uh, de mededeling die hij gedaan heeft... over de rode vlag en het naleven van de maatregelen... Dat zometeen. Eh, eerst even Simpli Taking it. Up. A victim of circumstance molenburg Goedemorgen, ja. Ja, uh, want uh, het is uh, toch uh, noodzakelijk dat we even u uh, erbij halen. Want uh, gisteren is er een bericht uh, vanuit de gemeente gegaan... en uh, daar heeft u toch wel het een en ander uh, ja, gezegd over de rode vlag. En het klonk bijna, ja zoiets als van, hebben ze het nou potbommen nou helemaal niet begrepen, die mensen die hier bezoeken. Als er een rode vlag wordt gehezen, dan mag je gewoon de zee niet in. Eh, wat is daar het belang nu echt daarvan? Ja, kijk, euh, laten we vooropstellen dat het heisen van de rode vlag is zeer uitzonderlijk. Mm -hmm. En we hebben met, met een, uh, ja, ook een uitzonderlijke situatie dat dat nu twee dagen achter elkaar op zondag en op maandag gebeurd is. Mm -hmm. Um, de renningsbrigade uh, uh, houdt voortdurend in de gaten hoe de, hoe de situatie is um, en, uh, en, en wat ik begrepen heb is dat het 15 jaar geleden voor het laatst gebeurd is, um, ja. um, maar dat de omstandigheden dusdanig zijn dat uh, ja, dan die vlag gehezen wordt om iedereen te het water uit te gaan. Ja. Nou, ik heb zelf uh, uh, de, dat, dat uh, twee keer aanschouwd hoe dat gaat en ja. dat uh, mensen van de Rennig enorm hun best doen om iedereen het water uit te krijgen. En dat gaat in, uh, in heel veel gevallen goed, uh, maar er zijn ook helaas heel veel uh, hardleerse mensen die uh, dan toch uh, uh, of in het water blijven, dan wel zodra uh, de mensen van de Rennig weer door zijn, uh, toch weer het water ingaan. Hm. Um, en uh, ja, sorry, die vlag die is er niet voor niets. Nee. Ja, het is eigenlijk te vergelijken als die rode vlag die we kennen in de autosport van uh, PT. Dus de, de race moet uh, gestopt worden. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, een rode vlag hijsen, uh, dat is uh, niet voor de lol dat dat uh, gebeurt. Uh, nou heb ik ook gemerkt dat u zich nogal uh, ja, uh, overigens ook opwond over de manier waarop het uh, gaat. Hè? Dat uh, uh, tot, tot het schandalige aan en af eigenlijk. Nou ja, kijk, wat ik zeg, een groot deel van de mensen houdt zich te keurig aan. Hm. Maar uh, op het moment dat de reddingsbrigade je verzoekt het water uit te gaan. en je zet een grote bek op. Uh, of je steekt je middelvinger op. ja, ja dat vind ik echt schandalig. En uh, ja, het was dus met een 9 kilometer kust. Uh, ja. En, en, en, en ja, langs die kust wordt de rode vlag uh, gehesen. Um, de reddingsbrigade bestaat uit vrijwilligers. Mensen die echt. Hun, werkelijk. echt zich helemaal uit de naad werken. Uh, dag in, dag uit op dit moment. in deze situatie. op het volle strand. Uh, voor de veiligheid. Die in, uh, voortdurend in de weer zijn om mensen die in de problemen komen... uit het water te halen. Ja, en dan luister je gewoon op het moment dat dat, dat, dat nodig is. Ja, dus ik, ik kan me daar inderdaad over opwinden. Wat bij mij een beetje de trigger ook was... was dat ik van iemand een opgewonden bericht kreeg. Ja, nou is het 34 graden en nou moeten we het water uit. Ja, dat, dat, dat, ik vind dat onbegrijpelijk. Ja, want dat is eigenlijk ook het moment dat, dat u toch besloten heeft om... van nou geef ik ook gewoon aan waarom dat dus niet kan. Ook al is het 34 ja. graden op het strand bij wijze van spreken. Uh, laat ik zo zeggen, het, het hijzen van die rode vlag, dat gebeurt niet voor niets. De mm. is garen, is uh, voortdurend aan het monitoren hoe het met de stroming gaat, kijkt waar de muien zich bevinden. Um, ja, en dat, dat betekent dat dat uh, het moment is om dat te doen. En nogmaals, het, het is zeer uitzonderlijk dat het gebeurt. Er wordt ja. uh, al een tijd een rode vlag, omdat er een, een gevaarlijke zee is. Uh, ik ben overigens wel van mening dat het mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid is om uh, uh, uh, uh, uh, ja, in zee te bevinden, uh, maar uh, een zee is geen zwembad. Ja. Uh, het is, ik ben ook opgevoed met uh, echt met, met met alle omzichtigheid als je in zee gaat zwemmen. Uh, mijn ouders hebben me altijd gewaarschuwd voor mij. U hebben altijd gezegd, uh, ook van jongs en geleerd wat je moet doen op het moment dat je erin terecht komt. Um, en Dus meegaan en uiteindelijk je weer, op het moment dat je weer rustig in een rustig deel bent, weer, weer terugzwemmen. Um, dus ja, wat dat betreft, uh, ik hoop dat het ook niet uh, vaker hoeft te gebeuren, maar nogmaals, we sluiten het niet uit. Ja, heeft u ook uh, nog enige reacties uh, erop gekregen over dit uh, verhaal wat u naar buiten gestuurd heeft? Bijvoorbeeld weer van diezelfde zandvoorters die dan wel bliksems goed weten van een rode vlag, dan moet je gewoon de zee niet ingaan? Nou ja, ik merk dat uh, op het moment dat, uh, dat zo'n situatie ontstaat. dat uh, uh, de, uh, heel veel Zandvoorters weten het gewoon. Uh, uh, ja, die kennen de zee, die, die wonen hier, ja. zijn ermee opgegroeid. Um, dus ja, ik krijg daar wel positieve berichten over. Ja. En uh, ja, ook wel berichten van. Uh, dan moet je de politie erop afsturen. Nou ja, ik zeg, we hebben 9 kilometer strand. Uh, en het lastige daarvan is dat uh, we op dit moment. Um, ja, met deze drukte en deze warmte overal de hulpdiensten heel hard nodig hebben en ja, dus, wat ik ook vind dat mensen zich gewoon moeten gedragen ter voorkoming van het feit dat we op andere plekken de, de mensen in moeten zetten van de, de hulpdiensten um, dan we ze, waar we ze harder nodig hebben ja, um, Nou is er dus uh, het, het nodige gebeurd hè? we hebben al eigenlijk een triest, uh, triest uh, verhaal alweer gekend hè, dit, uh, de laatste dagen, want er is, er, uh, ja, er is een zwemmer uh, verdronken als het goed is toch? Dat klopt. Ja. Het is uh, een, uh, een uh, dodelijk incident geweest. Ja. Uh, ja is, het, is het dan toch. Uh, ja, merkt u dan van hè, met die hulpdiensten dat die dan even goed ook. Uh, kijken naar wat die Zandvoortse reddingsbrigade ook eigenlijk allemaal doet? Loopt dat goed samen? Dat, uh, dat afstemmen met de, met de andere hulpdiensten? Nou ja, dat, uh, ik, ik ben uh, dit weekend op beide posten uh, uh, langs geweest. Mm -hmm. Um, ook om. om uh, ja, het, het, het klinkt eenvoudig, maar eisjes uit te delen aan alle vrijwilligers die daar heel hard aan het, uh, aan het werk zijn. Ja. Uh, en ik ben zeer onder de indruk van de professionaliteit uh, van uh, de reddingsbrigade. En ook de wijze waarop er samengewerkt wordt. Ook bijvoorbeeld met de reddingsmaatschappij, uh, hmm. met andere hulpdiensten. Uh, uh, dat, ja, uh, ik denk dat we ons echt gezegend mogen voelen dat wij in een land leven waar dat op deze manier geregeld is. Hmm. Oké. Okay, um... Ik dank u uh, voor het uh, gesprek. En uh, ja, ik, uh, ik, denk dat, ik hoop dat het uh, nu de komende dagen niet nodig is. Ik hoop het ook niet. En ik hoop dat iedereen gewoon uh, kan genieten van de zee. En uh, ja, wel met de nadruk om ook op het moment dat er geen rode vlag is, maar gele vlag, echt heel voorzichtig te zijn. De zee is geen zwembad. Du, sagst, du bist frei, und meinst du bist alleine.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 mir das gefühl dass es ein zuhaus für mich gibt gib mir zuversicht die all meine zweifel besiegt gib mir deine angst ich geb dir die hoffnung dafür gib mir deinen nacht ich geb dir den Ma Oedel Jurgens. Ik heb me aan de angst. En dat is het origineel van het liedje van André Hazes. En dan weet je dat ook meteen. Goed, bijna elf uur. We gaan er heel snel uit met uh, Tom Jones. En dan tot zo, naar de klok van elf. Een keer bij je terug. En nog een heel uur. It's not on news you want to be loved by anyone. It's not on news you want to have fun with anyone. But when I see you hanging about. It's not you unusual to see me cry, I wanna die, it's not you unusual to go out at any time, but when I see you out and about it's such a crime.